is Ewald de Jong met het NOS-journaal. macht op Palmyra zijn zeker 26 mensen gedood. Palmyra wordt bezet door terreurgroep Islamitische Staat. Onder de doden zouden er zeker 12 strijders van IS zijn. De stad in Midden-Syrië is beroemd om zijn Romeinse ruïnes. Sinds de stad in handen is van IS hebben de jihadisten kunstschatten en gebouwen vernield... Gisteren hebben regeringsvliegtuigen Raqqa gebombardeerd. Die stad in het noorden van Syrië is door IS uitgeroepen... als hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat. De politie in Den Helder maakt zich grote zorgen... over de vermissing van een moeder en drie kleine kinderen. De vrouw is vertrokken uit de instelling waar ze verbleef... en heeft geen spullen meegenomen voor haar kinderen. Het zijn twee jongetjes van twee en drie jaar oud... en een meisje van twee maanden. De vrouw vervoert de kinderen in een bolderkar en een buggy... De politie in Den Helder doet een dringende oproep aan mensen om contact op te nemen... als ze de vrouw en haar kleine kinderen hebben gezien. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie... heeft Kroatië technische en logistieke hulp aangeboden bij de opvang van vluchtelingen. Juncker heeft daarover afgelopen avond gebeld met de Kroatische premier Milanovic. In Kroatië zijn sinds woensdag meer dan 17.000 mensen aangekomen... op de vlucht voor oorlog en armoede in landen in het Midden-Oosten... Milanovic en Jonker zeggen in een gezamenlijke verklaring dat de buitengrenzen van de EU moeten worden versterkt en dat de vluchtelingen eerlijker over de EU-landen moeten worden verdeeld. Het weer. Vannacht is het rustig, met alleen langs de kust plaatselijk een bui en het oosten mogelijk lage bewolking of mist. Minimaal tussen 10 en 12 graden. Overdag eerst grijs, later lokaal wat zon. Verder wolkenvelden, enkele buien en een matige noordwestelijke wind. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS. Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 liberne Et je suis pas libre Je ne peux aggraver ton image à l'encoin sous mes paupières afin de te voir même dans un sommeil éternel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 You're on that stage I ship it with the look you get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 It's clear now. I know you're gonna leave me. So disappear now. I won't. Tell me.